Slam FM, fuck. Ook vandaag nemen we iemand in de zeik. Uit onderzoek blijkt vandaag dat ADHD'ers, je weet wel, hele drukke mensen en mensen met een licht autistische stoornis, hun dieren beter begrijpen dan mensen die hier geen last van hebben. En nou, bij mij wil het nog niet zo lukken. Dus bel ik naar een vrouw die speciale cursussen geeft om goed met je dieren te kunnen communiceren. Met Jonita. Jonita, goedemorgen. Met gaart hallo. Hallo. Zeg, ik uh, word net ontzettend, uh, ontzettend partij-enthousiast over je website. Ja. Oh. Daar kom ik op terecht over de, de, de cursussen leren praten of in contact komen met je eigen dier. Ja. Yeah. <laughs> en ik heb dus zelf uh, enorm veel dieren. Mm -hmm. En uh, ik, ik, ik ben inmiddels ook al, uh, nou ja, voor mijn gevoel dus in contact hè, met, met uh, een aantal van die dieren zelf. Hè? En, uh, maar het lukt me niet met allemaal. Hè? Dus uh, ik vroeg me af uh, hè, kan dat bij jou uh, eventueel via die cursus uh, hè, bewerkstellig worden? Oké. Okay. Um... Ja, de, de basiscursus, die voor, daar leer je dus in contact komen ja, met dieren ja, ja, ja, ja. en uh, dat uh, doen we dus via dieren die uh, aanwezig zijn, ja. uh, maar ook via dieren met de foto. Oh, wat soort En dan gaan we eerst kijken leuk. van ja, hoe ver kom leuk. je dan uit leuk. op uh, dingen? Ja, ja. Leuk, ja. leuk! Dus, oh, ik word helemaal enthousiast al. <laughs> ja. ja. Ja, wat leuk! Ja. Dus ja, daar is eigenlijk de basiscursus ja, voor. Ja, ja. En wat voor dieren zijn dat dan die op die foto staan of ja, Dat uh, he? He? Ja. in de meeste gevallen wel om uh, honden, katten honden? of paarden. Honden, katten, En zijn ja, ja. ook vogels. Ja, vogels. Vissen, Ja, vissen hebben vissen? minder. Minder, minder vissen. Ja, ja. Oh, ja minder vissen, maar ja, ja. wel, uh, ja, maak eigenlijk niet zoveel uit wat voor dieren. Maakt niet zoveel nee, uit. Nee, nee. Zijn allemaal te gek, hè, dieren. ook. ik ben van dieren. Waarom? Ja, waarom? Oh, ja, ja. Want ik heb zelf dus uh, een haan. Waar ik dus al mee, he, communiceren op die manier ook. Hè, zo, ochtends. Maar ja, ik, ik, ik kukkel hem als het ware zijn bed uit. Hè, als dat hij denkt, oh, ik, ik moet ook, aan, aan de gang, hè. En dan reageert hij hartstikke goed op. En uh, daar heb ik ook een soort band mee ontwikkeld. De, de kippen. Do, do, do, do, doe ik, hè? Doe ik ook al een tijdje. En uh, ik heb een, een Labrador. Hè? Uh -huh. En. Eh, uh, waffie? En die, uh, die. Nou, die reageert ook hè, heel goed op mijn. Uh, nou ja, communicatie. Uh, uh, uh, -sos, zeg maar, tot uh -huh. nu toe. Het is dus af en toe. Uh, uh -huh. Dat daar, daar, daar pakt hij hartstikke lekker op. Alleen met mijn kat. Met mijn kat lukt het dus nog niet zo. En ik heb het idee dat het misschien in het verkeerde accent uh, maal, of op de verkeerde toon, of hem niet goed benader. Hè? Mm -hmm. hè? Hè? Dus ik vroeg me af, misschien kan jij maar dan daarbij helpen. Hè? In die cursus. Ja. Oké, okay, alleen hè? dit jaar uh, wordt er geen uh, basiscursus meer gegeven. Dus het wordt pas weer volgend jaar. Ah, ja, vervelend. En heb je geen andere cursussen waarbij ik eventueel met de kat... Uh, hè, hè, hè, in contact zou kunnen treden. Nou, het enige wat we dan uh, zouden uh, kunnen doen is tijdens een, uh, een gewoon consult. Gewoon consult, te gek, te gek, te gek, te gek, te gek, lijkt me ook fantastisch. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Gewoon consult. En hoe kunnen we dat regelen? Uh, kan ik daar gewoon een afspraak met je maken? Nou, uh, wat... Want, uh, want eh, ik bedoel, ja, uh, uh, het is heel frustrerend dat ik met die haan... ...zo goed contact heb. En met de kip... En met de laborator, Waffi... He? Dat gaat allemaal hartstikke lekker en dan is het net zo frustrerend dat die kat niet he? He? meewerkt. Ja, Als het ja, ware, maar Het beste is dan dat u dan van tevoren even een foto uh, naar mij toevoegt. Foto, ja, te gek, te gek. Te gek. Heel oh. veel leuke foto's, ja. Ja, ja, ja. ja. Oh, het is ook zo'n mooi beest, hè? Ja. Maar dan ga ik eerst eens kijken of ik zelf contact kan krijgen. Ja, ja, ja. Kat. Hoe doe jij dat dan? Hoe doe jij dat dan? Uh, nou, nou? Uh, nee, ik, er, er komt geen uh, geluid aan te passen. Oh! Doe ik het helemaal fout, hè? Nou, fout is dat. Misschien doet u dat anders. Anders, anders, anders. Het doet het anders misschien. Maar, ehm. Want die handen reageert er heel lekker op. dat geluid reageert hij heel lekker. Dus het beste is dan dat hij een foto naar mij toe mailt? Ja, foto, ja. En heb daarbij uw eigen gegevens. En op het moment dat het mij lukt om contact te maken met de kast. Te gek, te gek, te gek. Luk, luk, luk, luk, luk, luk. Joliet, we gaan elkaar spreken. Oké, prima. Hoi, hoi. Oké, daar. Slimme